Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Voor premier Rutte is het overlijden van Els Borst een groot verlies voor de Nederlandse politiek. Rutte noemt het overlijden totaal onverwacht en een grote schok. Volgens de premier was Borst een wijze en gedreven vakvrouw die stond voor haar zaak. Hij typeert haar als een dokter in de politiek die ook grote persoonlijke betrokkenheid toonde. Volgens Rutte is haar door haar groot verlies voor de Nederlandse politiek, voor deze 66 maar vooral voor haar familie en andere nabestaanden... Oud-premier Kok noemde Borst toegewijd, integer en professioneel. Hij roemde haar buitengewoon belangrijke bijdrage aan medisch-ethische kwesties. Ruim 85.000 eindexamenleerlingen HAVO en VWO zijn gedupeerd door een fout van het CITO. Bij de kijk- en luistertoets Engels was vorige maand de pauze tussen de vragen te kort... waardoor leerlingen niet genoeg tijd hadden om de volgende vraag te lezen. De pauze tussen de vragen hoort 22 seconden te zijn, maar soms waren het er maar 10. Veel leerlingen raakten daardoor in paniek. Cito erkent de fout en biedt een herkansingtoets aan. Voor het eerst in bijna twee jaar wordt er vandaag weer gesproken over de toekomst van Cyprus. De Griekse president Anastasiades en de Turk-Cypriotische leider Eroglu spreken elkaar op neutraal terrein. Cyprus is sinds 1974 opgedeeld in een Grieks en een Turks deel. Het Turkse deel wordt alleen door Turkije erkend als een onafhankelijk land. De onderhandelingen over de toekomst van Cyprus gaan waarschijnlijk maanden duren. Een Pakistaanse activist die zich heeft verzet tegen Amerikaanse dronaanvallen is verdwenen. Volgens een advocaat zijn ze meegenomen door mannen in politieuniform. Activist Karim Khan zou zaterdag een ontmoeting hebben met Nederlandse parlementariërs om te praten over de impact van de dronaanvallen op de Pakistaanse bevolking. Khan verloor door een dronaanval zijn broer en zoon en wil daarvoor een CIA-agent aanklagen. Het weer, voor het eerst in bijna.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze dinsdag 11 februari 2014. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee. Terug op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davies met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Het komende uur een hoop mooie muziek. Eric Christiani, Anneke Greulow, Maar eerst Harm Douwe Bremer. En waarschijnlijk kent u hem als uh, Alexander Curly. Geboren in Haarlem op 14 augustus 1946. En overleden in Ibiza. Op 4 juni 2012 was hij een Nederlandse zanger. En voordat hij bekend werd als zanger... was hij Stuart bij de KLM. Hij speelde in de jaren 60 in een maestro... en later vormde hij met de gitarist... van de band het duo Boedi. En in 1972 ging hij solo en brak hij door met de nummer 1 in I'll Never Drink Again... Dat hij werd ontdekt door Giel Montagne... en het nummer stond op de eerste plaats van de top 40 in de daverende... en ook nog eens in de daverende 30. En in 1999 werd het nummer gebruikt in een campagne tegen drankmisbruik en een van zijn grote hits die hij gemaakt heeft is Guus een hit uit 1975, kwam op nummer 1 als hoogste positie... in de Nederlands top 40 en stond er tien weken in. En ook nummer 1 in de single top 100. U hoort nu Alexander Curly met Guus, kom naar huis. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar we een rare ding. Dit kan toch zo niet door, Guus, wat is er aan de hand? Het is een week of wat geleden. Toen hij terugkwam met de trekker naar het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de stal gereden. Zien trekker dooden los en zien kop in het verband. Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe massa komen. De doos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het guus de buus naar Rotterdam genomen. En in zijn binnenzak had guus een flinke boerentiet met geld. Waar het zich nooit in een stad begeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien hij dat vroeger zei? Dat zware de wilde wijven leven. Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrije vrijerij. Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven nu te steden. Leven daar in zonde en die gaan nooit naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden. Ja, de duvel in de steden, net daar flink waar over werk. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met hun vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben er een rare ding. Dit kan toch zo niet, doch aan Gus, wat is er aan de hand? Gus werd liep daar constant aan te denken. Toen ergens in de binnenstad een struif ze tot hem zei.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 Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp handen schande over Utenwerth en zijn manieren. En pastoor legt naar werd, die komt vast in de hel. Maar Goes vergaat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijven spel.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 GUS, kom naar huis, want daar ben er een ring. Dit kan toch zo niet lang, GUS, wat is er aan de hand? Brandend. plaats de zee was er blauw, daar danste ik die avond, een tango met jou, hoe je heette, dat ben ik vergeten. Hoe heette hoe je heten, dat ben ik vergeten. En daarvoor Anneke Greulow met brandend zand. De volgende artiesten zijn Gert en Hermien Timmerman. Ze vormden lang een Nederlands artiestenduo. En ze werden het meest bekend door het nummer Shalalali, Shalala... De Duiven op de Dam. En Gert Timmerman had al eerder een carrière als zanger. Met de Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En in 1973... 73, nee, wat zeg ik, 1963... Ik hoor duo met zangeres Hermien van der Weijden. Met wie hij dat jaar ook in het huwelijk trad. Uw duo had in de jaren zestig veel successen. En vanaf de jaren zeventig, toen ze zich tot de christendom bekeerden... hebben ze jarenlang voornamelijk religieus getint repertoire uitgebracht. Maar ik heb hun ene grote hit voor u. U hoort hem, Gert en Hermine met Alle Duiven op de Dam. Alle duiven op de Dam. Shalalali, shalalala. Ja, die weten...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 Op keer. er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik veel die taal: tjalalalien, tjalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag. Tjalalalien, Mooi is het leven met jou. Jij bent de in mijn leven. tja la die la la la ja die weten hoe het kwam. tja la la la la la want ze zaten op je schoot. la en je gaf ze stukjes brood. tja la als een broer, keek jij me lachend aan. In sneller sla, ik was meteen vreemd op jou, en zag ik jou dan weer, Dan zei ik hier op keer: er is geen ander meer waar ik van hou. Hoe vergeet ik niet die dag: shalalie, shalalam. Dat ik jou voor het eerst dan zag. Shalalie, salalam. Het leven met jou, jij bent de zon in mijn leven, door deze dijven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee. La la la. Aan de duiven op het plek, tja la la la la la omdat we zo gelukkig zijn, tja-la-la-lie, tja-la-la-la, la la la la la la la la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 Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik wimp ik wel. Oh! Want Foxy grijpt zijn kansen. O oh, Foxy Fox trot met je elastieke benen, Die wil elke avond daar een dancing toe.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 Blijf je kansen al oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing toe, ja, kom aan <laughs> Oh Pokstrot. daarvoor hoort u Lubandi met uh, We Gaan Naar Zandvoort, maar daar bent u al natuurlijk. En daarvoor hoort u Herman Emmink met Tulpen Uit Amsterdam. Zie je weim Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort, waar de temperaturen aardig koud zijn. Iedere week tussen 11 en 12 op de dinsdagochtend hoort u mij, met een hoop oud-Hollandstalige muziek. Iets van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag wel veel muziek van de jaren 70 en de jaren 60. En ik weet niet of u het nog kunt herinneren, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. Was in de jaren 70 een populaire televisie televisieserie, geschreven door Harry Gelen. De serie liep van 1972 tot en met uh, 1976 en was gebaseerd op het Duitse sprookje: De Rattenvanger van Hamelen. Dit sprookje speelt zich af in Hamel. In de Duitse neder saxen En de muziek werd geschreven door uh, Joop Stokkermans. Die heeft voor deze 45 aflevering 120 liedjes uh, gemaakt. En het is gezongen door Rob De Nijs. Dit nummer dan. De soundtrack van de film, de serie moet ik zeggen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Rob de Nijs hoort u nu op de radio. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig stamelen? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Ik moet er morgen vroeg de ramen nog gaan lappen, meneer. Ik moet er nodig heen, ik heb een beurt op school. Ik heb een linkerschoen met een gescheurde zoon. Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Een huis met zorgen en een pen dat wacht. Het vuurtje in mijn keuken spittert, spettert zacht. Weet u ook de weg? Ik weet hier heg nog steg. Kunt u ons de weg, de weg, de weg, de weg, de weg, de weg? Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer? hoeft ons maar te wijzen tot het woord, maar vlug. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Hamelen. Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Vertellen meneer, kunt u ons de weg naar amelen, vertellen meneer. Kunt u ons de weg naar amelen, vertellen meneer. Glaasje op, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden. Dat is een goede raad. Wanneer je wat onzeker op je benen staat, glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur, glaasje op, niet achter het stuur. Willem ging eens rijden met zijn nieuwe slee. Na een rietje kreeg je dorst en stopte bij een klein café. Hij dronk eenmaal, tweemaal, driemaal enzovoort. Maar toen hij terug wou rijden, grepen oom en hem bij zijn boord. Aanbellen kiet er niet op, glaasje op. Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden, dat is een goede raad.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 Want hij was, zoals je noemt, heel erg in kennelijke staat. Puur maar vrouw en zei: Marietje, kijk! Kees die rijdt met nieuwe kip met de grond gelijk. Ha, maar die iedereen op, glaasje op. Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden, dat is een goede raad.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 Je drinkt niet extra duur Glaasje op Ieders kruutje is een kusje waard, zo mes kruutjes. Daar is een sterren in een zomernacht, zo mes op twee wangen als we weer zo zacht. Voor mijn prinsesje klein wil ik een oogler zijn, ook wel een prins als hij het wild is op mijn jachtterrein. Want een mooi droomkasteel, met bloemen en priëel. Zo'n bronkjuweel is origineel en dus het kost niet veel. Dan is de prins gelijk, die duizend sproetjes rijk. Waar ik nu dag en nacht naar kijk. Ja, ja, ja, pares voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen gewoon, voor jou een gouden troon. Ja, ja, ja, pares voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou. En prinsesjes zijn er nu nog niet, die komen later wel. Als ik een wijk bestel, dan is het leven voor ons samen verder kinderspel. Die bloempjes. En ook hoor u Gram met glaasje op, laat je rijden. En ook natuurlijk Rob de Nijs met... kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer? En ook Rob de Nijs speelde in die serie... kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Uh, speelde die Bertram Broodspot. Misschien dat u zich nog kunt herinneren. Natuurlijk in de jaren zeventig. We gaan door met uh, nog een nummer uit een populaire televisieserie... van de boeken die geschreven zijn door... Uh, John Henry uit de Boogaard, die heeft ze geschreven in 19, uh, vanaf 1936. En Joop Doder, die speelde er in de hoofdrol, Zwiebertje. En de zaaltrek van die gelijknamige serie, die heb ik voor u klaarstaan. Zwiebertje, nu op de radio. Daar komt Zwiebertje. Yeah. No.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 Wil je eeuwig trouwen? Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat beetje. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar, dat weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je etje. Waarom Dat was Terry Scholte, het een beetje. En ook hoor je de Sans met hooi het ruisen der golven. En ook Tante Leen kwam voorbij met je CFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend. 11 en 12. Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. De tijd zit er weer op. Zometeen de break. En het nieuws. En dan moeten we weer een week wachten. Als u nou denkt: ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Wim Zorneveld en uh, Leen Jongewaard. Misschien nog Imka Marina. Maar eerst de volgende. Den Uil is in Den Olie. Een single van vader Abraham die, die samen maakte met boer Koekoek. Want in de herfst van 1973 werd het duidelijk dat de Arabische landen op de westerse wereld proberen klem te krijgen met een olieboycott. Nederland kreeg te maken met de weigering van diensten uit met name Koewijd. En de boycott werd ingesteld omdat dat Nederland volgens de Arabische wereld te veel in de kant van, aan de kant van Israël had gekozen. In de john kippur oorlog van 1973 en vader Abraham die, die zag er wel een carnaval zitten in. Nu nam hij samen op met Hendrik Koekoek, Elias Boer Koekoek. Den uil is in den olie. Pierre Carden, oftewel, vader Abraham. U hoort hem en ik zeg misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Den uil is in den olie. In den olie is den ou. Den uil is in den olie. In den olie is den ou. Bij al die Arabieren Als meisje met een blonde pruik Ik zie hem daar al dansen knipogen en dansen, Jopie met zijn blote witte buik En mocht het daar niet lukken bij die Arabier Dan rijden we voortaan op lekker schuimend bier En alles in den olie In den olie de olie is de oude, de oude is in de olie. In de olie is de oude. te denken aan al die volle tanken, het was toch wel een crimineel idee. De prijzen blijven stijgen en hij denkt bij zijn eigen, die bonden gooien nu maar in de zee. Stem nu maar op mij, dan word ik president, verlaag ik de benzineprijs. Tot zover, het ritme van CFR via de kabel op 104.5.